In het stadje Gezniets moesten 4000 mensen hun huis uit. Weerkundigen verwachten dat de regenval de komende dagen afneemt. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw gevechten... tussen demonstranten en de politie. De rellen zijn rond het Taksinplein, waar demonstranten barricades maken... om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere Turkse steden zijn rellen. Het protest begon tegen bouwplannen bij het Taksinplein... Maar inmiddels richten de betogers zich tegen de regering... van de Turkse premier Erdogan. Acteur en regisseur Mark van Uggelen is overleden. Hij speelde als tiener de rol van Anton Steenwijk... in de Oscar-winnende film De Aanslag uit 1986. Hij had ook de hoofdrol in enkele films van Eddie Terstal... waaronder Hufters en Hofdames en Rent a Friend. Van Uggelen was ook regisseur. Hij heeft diverse korte films en commercials gemaakt. Mark van Uggelen was 42... Libië tekent beroep aan tegen het besluit van het internationaal strafhof... dat Seif al-Islam Gaddafi in Den Haag moet worden berecht en niet in Libië. De Libische minister van Justitie zegt dat zijn land in staat is... om een eerlijk proces aan te spannen tegen de zoon van de gedode dictator Muammar Gaddafi. Het strafhof verdenkt Seif van misdaden tegen de menselijkheid. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of vijf. Overdag sluierbewolking en zon...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 komen er nou ineens achter dat die grote scholen dat die helemaal niet zo handig zijn. Dat is gewoon niet lekker voor de leerlingen. Maar ja, de leraren en de besturen, die voelden zich ineens heel belangrijk. Heel veel geldstrekers op. Belachelijke gebouwen gingen ze neerzetten. Megalomanie. En dat is hun allemaal geadviseerd door een stelletje zakkenvullers. Hè, de dames en heren van de adviesbureaus. Hè, de bierenschotten nou, en dergelijke. Uitschotten, zul je bedoelen. Hoe dom kun je wezen? Hè? Ik dacht meteen al, wat een waanidee, die schaalvergroting. Maar ja, er moet dan eerst een hele hoop tijd en geld overheen gaan. Hè, voordat ze daar dan komen komen. mij en vragen ze toch nooit om mijn mening. Hè, dat het een hoop geld gescheeld heeft. Ja, ooit had ik eens een bureautje aan Dodeman's Life Consultancy. Maar ja, dat heeft niet gewerkt, omdat ik niet gestudeerd had. En ik was geen man in een driedelig streepjeskostuum. Maar even, ik hoop langs deze weg toch af en toe u over het leven te kunnen adviseren. Want ik heb er gewoon kijk op. Nou, ik hoop dat u vandaag van de zon genoten hebt. En ik wens u een hele fijne nacht verder. Doei doei! Welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op uh, www.groentevrouw.com voor uw wekelijke dosis Goede Zin. Nou, dat weet u nog wel. Maar goed, en dan nu... Dit, dit, dit, dit, dit, dit. Ik heb hier allemaal jong bloed. funky en Dus dat is uh, Jelle Broek op gitaar, David Kops op toetsen en Julia Schellekes die zingt. Welkom. Dank, u Dank wel. U. En eigenlijk had Camille hier ook moeten zitten, de drummer, maar... Die heeft morgen school morgen school. Erik, de bassist. Niet te vergeten. En, ja, uh, Erik, oh, ja. Camille is hoe oud? 16. Oh, right. En, en waar is Erik? De bassist? Ja, uh, en die, die weet ik, Isabel. Overal oh, ja. en nergens vrij. Oh. <laughs> en, uh, maar de volgende keer is hij erbij, hoor. Ja. En, uh, en jullie dan? Jullie hebben geen dwingende verplichtingen. Wat hoorde ik nou? David? Je, David? Ja, negen uur college. Negen ja. uur college? college ja. Ja, ja. Maar wat studeer je? kunstgeschiedenis. Oh, dat zegt, dat zegt Jelle, dat is toch helemaal geen studie. Dat is ja, een hobby. Precies. Maar hij studeert <laughs> Nederlands. Dus, uh... Dat is pittig hoor. En jij hebt... Nou, ik heb ook Nederlands gestudeerd, zeg maar niet pittig. Uh... <laughs> hey, maar Jij moet om één uur aan de bak? <laughs> ik moet om één uur, ja. En, en wat voor college heb je om negen uur? Morgen? Ja. Weet je? Nou, ik, Er begint een nieuw blok, maar ik heb echt tot vijf uur allemaal over Parijs, architectuur, weet ik veel, zoiets. Weet ik. Ik weet eigenlijk niet wat, precies. Weet eigenlijk ja. niet wat. Waarom, waarom ben je kunstgeschiedenis gaan studeren? Nou, um, eigenlijk is het uh, sowieso goed voor de algemene ontwikkeling. Ja, ja, ja, ja. Dat is een heel erg mooi antwoord. <laughs> maar dus iets leuks om. De... <laughs> behalve dat ik het interessant vind, het is gewoon uh, uh, het is kunst in het algemeen leer je over eigenlijk. Ja. ja en wel, nou, waar... niet alleen de beelden per se, maar ik bedoel, je leert ook... Uh, het over... leven kennen. Ja, precies. Ja, tuurlijk, je leert over tuurlijk. mensen die over kunst uh, filosoferen. Dus dat, ik bedoel... En wel, welke tak van kunst vind jij, spreek je het meest aan? Nou, het is, uh, elk, elk blok het begint er weer een nieuw uh, onderwerp. En dan is het altijd weer het leukste onderwerp. Oké, okay. dus het <laughs> dat laatste is heel wat goed. ik heb gezien is het leukste. All oké. Okay. Nou, dat vind ik een hele goede instelling. <laughs> nou, maar en, en Julia, jij bent? Ik ben. Net klaar. Ik ben net klaar. samen gedaan. gedaan? Ja, echt, echt nu anderhalve week klaar. Dus helemaal niet, je bent niet op weg naar Ibiza of Mallorca, zoals half nog Amsterdam? Niet. ik ga Om... woensdag naar Berlijn. Oh, o, o, dat, dat dus klinkt ook, alweer uh, beter. Ik, ik begrijp ook niet dat we, dat Ik eigenlijk... ben niet meegegaan. Nee. Ik nee. ook niet. Nee. Nou, ik jullie hadden echt zoiets van. Uh... Ja, dat leek me nee. Nee, ik lijkt me niks. Ik vind nee. dat je één keer in je leven zo'n soort vakantie moet hebben gedaan. En ik heb mijne vorig jaar gehad naar Salau. Oh, oh. Dus nu moest ik al van mezelf. mocht ik niet meer Varschap. terug naar nog zo'n ah. Maar ik moet en, zeggen, ja, maar Hoe is dat dan? Is dat een week suipen? En, en, en, ja, het klinkt allemaal zo plat. Nou, het is eigenlijk ook wel heel plat. <laughs> <laughs> maar het kan toch ook voor mensen die dan. Nou, dat klinkt dan ook... Nee, ik ga geen verkeerde dingen zeggen. Oh. Maar ik moet zeggen dat ik het echt boven verwachting naar mijn zin heb gehad. Ja, ja. ja. Toch wel een ervaring. Zeker. Maar jij had zoiets van, dat moet ik echt niet hebben. Nee, dat lijkt me helemaal niks. Volgens mij ben nee. ik in de week dat ik dat moest doen, zelfs met Jelle, naar een of ander concert geweest. Dus alleen <laughs> dus maar gedaan. weer ja. Is goeds gedaan. <laughs> is okay. Iets wel leuks gedaan. Ja. Is wel leuks gedaan. Het right. is intellectueel. is ja, intellectueel, mensen. Dat, dat belangrijk. Ja. Over kunt filosoferen. <laughs> <Ja. laughs> want, want heel veel mensen die gaan en die weten niet eens of ze geslaagd zijn. Nou ja, meestal weet je ja, dat wel. Ja, maar dat is ongeveer. ook dat, volgens mij het, de hele lol daarachter. Dat je ja. nog met z'n allen een groep ja. bent en dat het nog niet zo is van dat ja. ergene zijn die gezakt is. Is dat alleen maar een Amsterdam? gebeuren dat dat er dat dus half eh, Mallorca en Ibiza onder onderloopt met uh, middelbaar scholieren. Ik denk het wel ja. Het of is het echt dat heel leuk. Leuk. Dat moet je echt niet aan mij vragen. Nee, ik vraag het van jullie ja. Nee, dat dat is volgens mij wel iets van Amsterdam. Want ik heb ook vriendinnen in Bergen, daar ben ik opgegroeid en die dat is hem dat speelt daar helemaal niet. Die gaan dan naar Blanes hetzelfde soort vergelijkbaar. Oké, dus maar dat van ver, ja dat dat is wel iets van extra. Nou ja goed. Uh, ik ik ben uh, ik wil heel graag jullie horen spelen en. Uh, dan gaan we, want we moeten eigenlijk nog helemaal niet gaan interviewen, dat is eigenlijk voor dadelijk. oh oh oh, oh, oh, oh. Dus, oh oh. dan moet David helemaal hier kruipen. Ja, nog niet, want... Je oh, ja, gaat je begint met de gitaar. Oh, dat is handig. Ja. Oké, okay, Julia die zout uh, een beetje op naar achter. <laughs> Jij ja, pakt die gitaar. Ja. Funky antique. Oh, Heel mooi Spanje. Wat zijn... Ja, oké. Okay. Okay. Ga ja. toch een beetje naar Spanje. Ja, dat is Spanje. Nee, we gaan gewoon uh, normaal beginnen. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. 1, 2, 3, 4, There's, and you know just what it urge to your forbidden love, it gets bigger every day, yeah, it must be something from above, and there is a price we pay, just a game we play, cause I know I'll make you mine someday, just a game. giant gap between us and we know just what it says but the stars already crossed the bars. I don't want no different way yeah. it's just a game we play cause I know I'll make you mine someday just a game we play oh you are my forbidden Set my heart on fire You are my Forbidden desire You always Take me higher Ik vergat daar even het eerste woord spanning. Mijn oh, het eerste weer. radio ervaring. Ja, dat, is juist, dat is juist heel uniek. Huh? Nee. Dat is in de details. Nee, hartstikke goed. Waanzinnig. Klinkt dat toch lekker? Nee, uh, ja, ik vind het... Uh, hoe minder instrumenten vaker, hoe mooier ik het vind. Goed. Nou, uh, zo, dames en heren. Ik moet eerst eventjes uh, vertellen wat er vannacht allemaal komt. Uh, ik heb weer een heel mooi hoorspel op herhaling. Het is meer dan een hoorspel. Het is ars. Akoestica is een persoonlijke herinnering. Waarin uh, Peter Tenel achterom kijkt naar zijn eigen verleden. Hoe hij als kind al gefascineerd was door radio. Radiogolven die uh, niet opgevangen werden. De stem van zijn opa, die honderden hoorspelen maakte. En zijn vader, die ooit radiopresentator was. Piet Tenel senior, Piet Tenel junior. Het is heel erg mooi gemaakt, vind ik. Het heet Het gedruis. Straks dus dat, hè. Hoorspelen, heb je daar iets mee? Um, ooit gehoord? Als kind vast wel. Als kind vast wel. Het bureau was er eentje, toch? Ja, ja, ja. ja. ja daar was ik altijd net te laat voor, geloof ik. <laughs> maar, maar dat is trouwens ook gemaakt door Peter Ten Haal. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, wat grappig. Ja, ik vond het wel grappig, maar ik volgde natuurlijk helemaal niks van. <laughs> Jij blijft het dommertje spelen. <laughs> okay. Spelen? Ja, dus... Goed, uh, verder heb ik een, een mooi goudmijnverhaal. Uh, en ik duik ook e even in mijn eigen familiegeluidsarchief. Bedankt aan mijn grote broer. En uh, verder vast natuurlijk de, de prachtige vaste meuk. Hè. Uh, Jan zit lekker in de States, maar hij heeft toch weer een mooie tracktraces voor ons gemaakt. En een Emily geschreven. En gesproken met de heer Rex van Beuningen. Hè, die opeens dan weer een uitstekend tolk van het Italiaans blijkt. Uh, Marjolein ontmoet weer een van haar Facebook vrienden offline. En Co, ja, die blijft maar drinken. In gedichten dan, hè. En Simon Carmichel, die vertelt weer een mooi verhaal. En f.starik blijft moeder doen. Nou, tot slot uh, website www.adelinevanlier.nl. Oké, je podcasten, kan je ook abonneren. kan je alles terugluisteren. Je kan de playlist bekijken. Je kunt ook mailen naar het Goede Leven, Je kunt mij bevrienden op Facebook, Aline van Lier, want daar zet ik ook die podcasten op. En, en we twitteren ook nacht naar het N8-VH Goede Leven. Ja, gaan we weer staan jongen. Ga jij met David, Jelle en Julia, de floor is yours again. Right. Oh. Sorry. Nu al. Ja, tweede nou, nummer. Oh. Tweede nummer oh. Leaving town. town. Leaving town. Ja. Yeah. hé. Oh. We ga er diep in even. Ik ga even heel rustig aan. Rustig aan, wat je wil. Mm -hmm. Ben je klaar voor? Ja. Ik ga hier blijven. Ja, dat zit goed. <laughs> Perfect. <laughs> Okay. Have to go away, I am leaving town for now. I've done many wrong. I will be gone Cause I can't live up To all these expectations go away you don't have to worry no you don't have to cry just tell me that one day this will all pass by the road feels like For those who have no destination, my daddy, I will be gone because I can't live up to all these expectations. Yes. Ja, toch gek. Nou, kom, kom je even zitten. Gaan we, nu gaan we even uh, jullie scheren. Ik moet even doopzijl lichten. Uh, ik doe, vraag altijd aan, uh, aan talenten bijvoorbeeld of ze uit een muzikaal gezin komen. Nou weet ik de antwoorden natuurlijk al. Maar de luisteraars misschien nog niet. Uh -huh. Dus David, kom jij uit een muzikaal gezin? Mijn vader is muzikant. Ja, ja. Heb, je, heb je toetsen van hem geleerd? Toetsen spelen? Want hij ook... Nou, ik heb gewoon klassiek les gehad. En, uh, en als ik blues deed, nou, Disney was niet echt blues, maar als ik blues speelde, deed ik het uh, in mijn vrije tijd een beetje. Oké, okay, daarnaast. Dus niet met, ja. En, ja. Uh, maar is maar de... dan leerde ik wel af en toe een trucje van hem, maar ook door gewoon luisteren naar uh, mensen. Ja, zo. Hey, en, en dit, dit, dit, dit uh, pianootje heb je van hem? Is het een afdankertje van hem? Of niet? Nou, het is niet een afdankertje. Het is best wel. Oh, dat klinkt nou, Hij is dat zo zo drie jaar. jaar dan, maar... nou, hij is er drie jaar. Dus het is niet, ah. hij is best wel nieuw. Oké. Okay. Maar, maar goed. Jouw maar vraag... het pedaalstuk <laughs> merkte oh, pedaal. ik net. Oh jee. <laughs> dus, uh, oh. Uh, en dan? De, nou, hij doet het af en toe wel en af en toe niet. En wat blijkbaar. moet dat pedaal doen? Ik ben heel dom. Hoor. Nou, het pedaal moet dan zorgen dat mijn toon die blijft dan ingedrukt, zelfs als ik... dus Oh, dat je hem vasthoudt? Ja, ja dus, oh. een, maar dat... Uh... Dat is een beetje lullen. Dus het is een beetje een afdankertje, eigenlijk. <laughs> Goed. Nou, jouw vader is dus pimpkopt. En, en jij, Jelle, kom jij uit een muzikant <laughs> Mijn vader is muzikant. Ja. Ja, jouw vader is Anthony Broek. Dus dat zijn eigenlijk, allebei... Hè? Jullie ouders en vaders zitten dus in, in de dijk. Zijn jullie ook fans van de dijk? Uh... Heel stil. Ja, ik ja. weet niet of ze luisteren, dus. Oh, ja. <laughs> ze gaan vast terug luisteren. Uh, ja. Uh, ja, enorm. Enorm, hè? Ja, uh, ja um, van, van sommige dingen wel, ja. Maar zij hebben natuurlijk ook wel voorbeelden die we ook goed vinden. Dus het, zo slecht kan het niet zijn wat ze maken. <laughs> <laughs> we praten er een beetje <laughs> omheen. Wat is dit? Een enorme vadermoord. Ja, ik ga, ik ga gauw door. Hey, uh, Julia, en jij? Kom jij uit een muzikaal nest? Nou. Niet per se muzikaal, maar wel, wel creatief gezien, denk ja? ik. Ja? Ja, zo oh. zou je het kunnen stellen. Ik ken alleen een Frans Schelkens als fotograaf. Frans Schelkens. Nee, Marcel Schelkens is mijn vader. Okay. En die is uh, kunstschilder. Oh. Je noemt zichzelf romantisch realist. Oh, fantastisch! <laughs> Kunstschilder. Dat, vind ik, dat vind ik ook schilder. een mooi woord. Ja. Kunstschilder. Ja, zeg je dat? Ja, ik dacht, misschien schilder kan het nog twee kanten op. Ja, maar dan kan het twee kanten op. dan kan je huisschilder zijn. Ja. Ja, ja, oké. Okay. En mijn moeder schrijft. Dus oké, okay. maar eh, en, en dat zingen, waar, waar komt dat vandaan? Les gehad? Nou, ik heb allerlei verhalen gehoord. Dat mijn overgrootvader in de kerk psalmen zong. en Maar nee, ja, ik weet niet of dat uit de familie <lacht> komt. Maar ja, les gehad wel. Ja? Ja. En, uh, en ambitie ook? Om uh, echt door te gaan met zingen? Ja, altijd wel heel erg gehad. Ja, ik, ik weet niet... Mm, dat is wel iets waar ik het aankomende jaar heel erg ja. over ga nadenken. Want ga jij, je gaat op, nog niet gelijk studeren of heb je al iets gekozen? Nee, ik heb een tussenjaar. Ja, ja. Het is heel gevaarlijk, dat merk ik nu al. Maar ja, ik ben maar... wel van plan om een verre reis te gaan maken. En uh, heel op... veel na te gaan denken over mijn vervolgstudie. Ja. Nou ja, want dat is natuurlijk wel zo. Je moet natuurlijk wel gelijk goed kiezen ja. tegenwoordig, want uh, anders... Uh wordt het heel begrotelijk studeren. Precies. Schandalig, ja. nee nou ja, Een tussenjaar nemen is ook veel duurder natuurlijk geworden... door die uh, nou, financiering je... die ja. stopt. Ja, want als je dus nu nog gaat studeren, dan zou het nog net ja. gaan. Dus... Maar ik vond dat dan ook weer, ja, om je dan zo gedwongen... Ik, ik heb dan de mazzel dat mijn ouders dat natuurlijk toelieten. Toe ja. Maar uh, ja, nee, ik ben nog lang niet klaar, denk ik... om nu meteen door te gaan. Ja. Hebben jullie dat gedaan, een tussenjaar, Jelle? Ik niet. Uh, David? Ik wel ja Wat heb jij gedaan dat tussenjaar? Ja, eigenlijk veel muziek gemaakt en een beetje geleerd een beetje van alles. Ja. Wat geleerd? Nou, geleerd bijvoorbeeld orgel, goed, een beetje o, goed scholen. Oh, go en mu muziek, ah, oké. Okay. Niet dat ik dat nu ge doe, geloof ik. Maar, maar dat heb ik vooral geleerd en, uh, en ook heel veel getekend en geschilderd een beetje. En, oh, nou, hartstikke leuk. Ja, gewoon heel breed een beetje. Ja, ja. En toen kunstgeschiedenis gekozen. En jij Nederlands, ja. dus jij bent al derdejaars of zo, of wat? Nee, eerstejaars. Oh? Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik heb vorig jaar het examen gedaan. All right, all right, oké, okay, goed. Nou, dan weet ik dat. Hé, hey, en hoe serieus is die band van jullie? Hmm. Nou, nu al een tijdje... Dat we, we hebben net, wij hebben net een tentamenweek gehad en jij hebt net een examenweek ja, gehad. Dus, het... dus we kunnen het ja. nu een beetje misschien weer permitteren om... Ja, we hebben allemaal dat wel, het het vakantie. Dat het wel dat het wel potentie heeft. Ook om, ja. We hebben natuurlijk best wel een mooie ervaring gehad in december. Dat we... was het natuurlijk even van jullie hoogtepunten. Ja. Hè? Toen jullie, mochten jullie drie keer in het voorprogramma van mm. uh, De Dijk in het Paradiso. Ja. En we kwamen steeds het podium af van dit is te ja. gek. Niet te en geloven, Dit moeten ja. we gaan doen. En... Ik heb ook een fotootje op de site oh. uh, gezet. Zo van, nou, dat is wel heel mooi, toch? Dat je <laughs> ja. daar in dat, ja, dat... Toch de leukste plek om te spelen in, in Nederland, denk ik. Uiteindelijk hè? wel, ja. ja. ja. Hé, hey, en uh, ja, dat was een, een hoogtepunt. Maar het smaakt natuurlijk naar meer. Mm -hmm. Ja? Want hoe serieus is het? Jullie studeren natuurlijk, maar ja, vooraf uh, liedjes maken en opnemen bestond de band uit. En toen op een gegeven moment gingen we ook een beetje spelen ja het is, Maar het was allemaal... vooral het liedjes maken en opnemen, wat we leuk vonden. Ja, het is ook, we zijn allemaal niet zo heel organisatorisch <laughs> ja, ingesteld. Dus het, het is echt, het is echt, het is echt als we gebeld worden, of zoals dit, dat jij ons benadert... dan komen we wel. Oh, we. Graag. Ja. <laughs> graag maar dat klinkt het is, ook zo. Maar... We vergeten gewoon steeds om zelf uh, iets ondernemen, te ondernemen, zeg maar. Maar er komen toch altijd wel leuke dingen op ons pad terecht. Maar zou, we zouden eigenlijk iemand nodig hebben die dan echt goed is in... In ja, Julia. Bij Julia. Nou, Julia. Nou, dus ja, precies. ja, maar misschien is dat alleen maar slechte invloed bij organisatoren. Ah. Nee. nee, want nee, het was uh, Pim, die, hij, jouw vader is hier ook de gast geweest... en die zei, uh, uh, je moet eens een keertje het bandje van uh, David... Uh, dus... Ja, die opnames, uh, we, we hebben lekker opgenomen en goed van ja, geleerd maar... en lekker... Ja. Ja, het, ik ja. wat het bijzondere... Misschien kunnen we nu weer tijd op weer een beetje liedjes maken. Omdat doen. jullie zelf je eigen liedjes maken. Het is geen coverbandje. Is nee. echt, uh... nee. Nee. Dus dat is wel heel knap. Maar we ja. gaan wel straks een paar koffers doen. Ja, trouwens. even wat terrofers okay. <laughs> Ja, ik, ik dacht, ik zeg het maar vast. Ja, een hele grote teleurstelling. Ja. Of juist van, wow, wat een goed liedje. <laughs> hey, en uh, drummen, niet... Uh, Jij ja, vader is drummer, uh, maar de gitaar ja. gekozen. Ja, maar, ja, mijn vader is drummer, mijn broer, mijn broertje allemaal... En ik had uh, je ziet ja, ja tuurlijk ik ik doe iets anders 13 in een dozijn, ik ja. uh, ik doe iets anders ja ik weet niet of, het leek me leuk nou. hey, en die studie Nederlands is dat uh, zie jezelf als leraar later of wat uh, nee leert <lacht> ja. al niet nee nee maar ik heb vooral ik wilde, ik wilde geen tussenjaar doen want ik dacht dat ik dan een jaar lang op de bank zou hangen en dat leek me niet uh, nee. zond en, uh, en toen dacht ging ik gewoon kijken wat me interessant en leuk leek en het was Nederlands. Ja. Je, je leest ook graag? Ja. Veel? Ja. Waar ben je nu in bezig? Nieuwste boek? Uh, Jezus. Ja, we moeten school natuurlijk, heel veel lezen. Ja. Dus, ja, ja. Uh, uh, even kijken, pijpenlijntjes, maar dat is niet echt een nieuw boek. Nou, <laughs> dus, leuk, ja. Maar wel ja. heel leuk, ja, ja. Daar ben ik nu in bezig. Oké, okay. goed. Van, wie is het ook weer? Jacob is Ja, wel de Haan, ja. Goed. ja, ja, ja. Overhoren. Uh, over Overhoren. <laughs> over Nee, dat ja, is goed. Um, uh, ik zou zeggen, ga laat nog een nummer worden. Even kijken wat wij als derde. in het lijstje. Goed. Nou. Trouwens, waar komt die naam vandaan? Funky Antie. Klonk ja, gewoon lekker. Beetje... Dat is een lang verhaal. Oh, dat is een lang verhaal. Nou, dat doen we dan dadelijk. Ja, we, we, we waren we verlaten. Zij kijkt in een lijstje, wat gaan we ook weer spelen? Echt? Oké, okay, ja. Okay. Dat wij het zo hebben opgeschreven. Ik ga een andere vlog. Ik vind het goed hoor. Mm. Yes. Het is ja, allemaal live zoals u hoort. Ja, sorry. Organisatorisch oh jee, talent oh is niet. Uh, ja, Daar moeten we niet van okay. hebben. Intro. Oh ja, ik weet wel hoe die gaat. <laughs> Hier, 1, 2, 3. selfishness You never seem to notice We're all standing in your shadow while you envy us You say it's your insecurity But I doubt the credibility Because it's hard to believe When you keep on trigging me, But well, she's a terrorist You better watch out cause you're on a If you let her in, don't let her ring She's a terrorist, terrorist, terrorist yeah. One day she'll be alone But she'll never admit that the fault was wrong She just sees us like some action figures While her ego only gets bigger Now I just like to stop That she keeps on tricking me Zo. Dat moest ja. er, even uit, dat hier, er ja? uit. Ik zat <laughs> zo ook al wachten. Gaat ze het doen of niet? En ik dacht. <laughs> ik doe het gewoon. <laughs> Alright. Hey, nou, Sorry. vertel dat verhaal maar, funky Antique. Oh Wie wil het vertellen? Nou, nou, ik weet niet. Het was iemand uit Noorwegen, geloof ik. <laughs> Die, ja, dat is het begin van het verhaal, hoor. Ik ja, ook het niet. Is <laughs> <niet>. <laughs> dat is geen Noorse landloor. naam of zo. Of een Zwitser was het. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ik ik ik zal... Het is eigenlijk zo, dat er is dus een, een uh, plek uh, in Amsterdam waar we dus dan repeteerden. En dat die plek die is door iemand die daar te gast was, ooit genoemd. Funky antiek, namelijk een stoffige zolder uit de 19e eeuw of Waar zo. Waar is die plek dan? Op de Prinsgracht, een soort grachtenpand. Dus uh, ja, zo is het genoemd en uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje naar die plek vernoemd. Funky antiek. Maar, het was, het, maar het was een dat... beetje, het is echt een soort oud keukentje zit erin en uh, dat soort. plekken. Dus daar kwam dat antiek dan vandaan. Dat ja, de antiek. Ja, ja. En maar dat vonkje was... was gewoon dat het een beetje ouder, stoffig en dat Oh, ik dat dacht ook. dat het een soort van Oh, je bedoelt dat het een swingende uh, bende was? Nee, dat was Funky, maar Funky dacht ik dat het iets was van... Nee, ik kijk mij Hoor niet. Maar goed, het was uh, dus zo. gewoon de naam van die plek ook een beetje. En, uh, nou, uh, uh. Uh, en het klinkt alsof het iets te maken heeft met muziek dus, uh. <laughs> Alsof het iets het met fun wel, Funky te maken heeft... Ah ja, goed. Hé, hey, jullie hebben, uh, ik, ik, uh, ik vroeg van, uh, wie zijn jullie inspiratiebronnen, oh. hè? Naast oh, die, dat ja. uh, vroeg ik uh, David om uh, vast door te geven ja. aan mij. Nou, ik kreeg het voor me kiezen, want hij mailde mij... Howling Wolf, Muddy Waters, Robert Johnson, Wade Charles, Otis Redding, Sam and Dave... Irma oh. Thomas, Lee Dorsey, Dr. John and Peebles, O.W. Wright... Al Green, Aretha Franklin, Solomon Burke, Booker T&MGs, the, the Meters... en natuurlijk de Rolling Stones, The Beatles, Eric Clapton, Tom Waits... en ook... Heel erg fan van bijvoorbeeld The Band en van Wilco. En deze lijst gaat zo eindeloos door met Joe Jackson, Graham Parker, Randy Newman... Elvis <laughs> Costello, niet te vergeten Ray Cooter, Steve Earle, Gigi Kale... Uh, Little Feet, Johnny Cash, maar er is nog veel meer. Want er bestaat gewoon heel veel goede muziek. Sharon Jones, Charles Bradley, et cetera. Hahaha, ha, ha. Nou, het zijn al mijn favorieten. Dus uh, jullie papa's en mama's, hè, want dat ik, zijn ja. mijn leeftijdsgenoten, die hebben jullie heel goed muzikaal opgevoed. Nou, blijkbaar. Ik vind het wel gewaagd dat je het helemaal hebt voorgelezen. Ja. Dat, Hoe bedoel je? Nou, dat is een flinke luist. Ja, het zijn toch, nou, allemaal fantastische artiesten. het nou, dat allemaal dat wel. Maar leg maar eens eventjes uit, Jelle, waarom die artiesten zo goed zijn. Per, per artiest? Nou. Oh. <laughs> ja, begin We beginnen Zo, met. Hij begon met. Robert uh, Johnson, volgens mij. Nee, ja, het, het zijn gewoon. Uh, ja, ik weet ik vind het gewoon allemaal heel goed. Het, het verschilt per, per artiest. Je hebt. Uh, wat zat er tussen Elvis Costello. Joe Jackson, die energie is te gek. De meters en Dr. John swingt de pan uit. De band heeft fantastische liedjes. Dus het is echt. Het is, ja, het is van alles. Ja. Nou ja, wat, wat mij opvalt is. Uh, uh, dat het, dat het allemaal uh, oude bands zijn. Ik bedoel, ik hoor, ik zie nee, weinig. Uh... De laatste twee waren weer nieuw. Even om een beetje Wilkoop bedoel je. Charles Bradley. Charles Bradley. Bradley. Oké, okay, okay, ja, ja, goed. Pas. Ja, maar het is wel een oude. Dus die man, ja, ja, man die altijd uh, ja. James Brown deed, mm -hmm. he, en nu is hij eindelijk uh, zichzelf is. Ja, oké, okay, goed. Maar Dat is ook een oude lul natuurlijk. Kom op. Ja, dat is waar. Maar het is helemaal niks van uh, geen, geen enkele band uh, van de laatste tien jaar. Nou ja, nou, dat vind ik ook wel meer goed greep hoor. uit de. Er zijn vast wel je nou, De ja, wie uh, Arctic Monkeys. Vind ja. Ik goed. ja, ook, inderdaad. Ja. Alleen dat hoor je minder terug, een beetje. Oh, maar helemaal niet. Well. Maar. <laughs> ja, ja. ja. Julia, ontbreekt er nog wat aan die lijst? Wie, wie, wie... Nou, ik moet zeggen dat ik niet alle artiesten op deze uh, lijst even goed ken. Want oh. ik word vooral door deze twee ook, uh, ook. muzikaal heropgevoed. Nou, heel goed, heel goed, ja. <laughs> Maar ik heb wel heel veel muziek ook door hen leren kennen. Ja? En daar ben ik heel dankbaar voor ook. En wie, wie, wie zijn zangeressen die jij uh, die hoog hebt ja. zitten? Nou, altijd was echt mijn grootste voorbeeld. En nou ja, nu is dat toch wat minder Anouk. Echt? Ja, ja dat, dat is dan misschien een hele simpele toevoeging aan het lijstje. Ja. Uh, nou, wel leuk. Wel Eigenlijk heel... een Nederlandse naam erbij. Ja, maar ik, ja, ik heb altijd als klein meisje heel erg tegen haar opgekeken... en gedacht, zoiets wil Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar de laatste tijd is ze een hele andere weg ingeslagen. Nou ja, ze wordt ook ouder. Is ja, moeder ja, van, van een stel kinderen. En heb je die laatste plaat gehoord? Ja, zeker. Ik vind hem wel heel mooi. Maar ja, de, heel anders. Ja, ja, je moet wel wennen. Zeker ja. als... Ja, ik houd het gewoon als van bite. Ja, ja, het is niet. Dat is, uh, ja. Ja, misschien is dat voorbij bij haar. Ik weet het niet. Ja. Nee, ja. Ja, ik het nieuwe leuk aanhoek. dat ze variatie brengt ook. Julia. En, en ja. zij, haar grootste voorbeeld. En daardoor ook weer een voorbeeld voor mij. Is natuurlijk altijd ook weer Janis Joplin geweest. Ja. En ja... Uh, nou, er, er zijn genoeg namen te noemen, nee. maar... Hé, hey, de band. Echt, uh... Ja. Jij zegt goede liedjes? Ja, maar ook geweldige uh, muzikanten. Ja? Goede zangers, alles. Ik, eh, we gaan de nummer... Jullie moesten wat meenemen, hebben jullie niet gedaan, maar... Uh, <lacht> ja, ja, ja. Zo ongeorganiseerd, <lacht> zo. Maar uh, wij hebben nou. natuurlijk ook een hoop in huis, dus we gaan iets van de band draaien, hè? op jullie verzoek. Maar dan krijgen jullie ook wel een opdracht van mij, want dan moeten jullie even een tuentje of een station call gaan bedenken, dus dit is het nacht van het goede leven, met Adeline. Dus dan gaan wij luisteren naar The Wait, dan heb je 4 minuut 33 om iets leuks te bedenken. Oké? We hadden een langere moeten kiezen. Misschien kunnen we iets doen met die schreeuw die ik net deed.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 Dat is nou jammer, hè? Dan heb je alleen de laatste. Want ze hebben hier hard ge, ge, gestudeerd en geoefend. Uh, volgens mij heeft Ewald Ewa al wat opgenomen. Maar uh, gaan we het nog een keertje live doen? Of wat? Ewald? Wacht even. Je hebt, hij, hij heeft hem al. Nou, kan je hem ook laten horen of is dat te ingewikkeld? Adeline! Oh. is de de nacht van het goede leven, oh, oh, oh, oh, dit is een nacht. De nacht, de nacht, de nacht van het goede leven. Met Adeline. Nou, Zo. ik vind hem helemaal gek. Ik vind het steeds Adeline. Ja, terwijl ja. ja. ze net gek. dat Adeline was. Adeline. Adeline. Nee, ja, Daar zit je dan met hem. Maakt helemaal niks uit, maakt helemaal niks uit. Ben je geen ja. goed. Hey, ik heb, um, uh, ik heb, hoe heet het? Je allemaal vragen. Dat doe ik met iedereen die, uh, die niet ver boven de twintig is aangekomen <coughs> nog. Want, uh, hè? Want, anders weet ik het ook niet. Maar je mag er eentje trekken hè? en dan uh, en dan beantwoorden. Ja, en jij mag er ook eentje deze. We... Oeh, oeh oké. Okay. Yes. Nou. Julia, wat is, is jouw vraag? O, moeilijke. Oh. Welke muzikant, zanger, zangers worden volgens jou het meest overgewaardeerd? Oh. En wie wordt het meest ondergewaardeerd? Dat is een leuke vraag. Ja, ja bedacht. Heftig. Nou, wie wordt overgewaardeerd? Nou, ik vind het wel eng om te noemen. Maar we hadden het vanmiddag nog over. Nou, uh -oh. ik vind het niet oh, per oh. se. Uh. Ik vind het een goede zangeres. Maar ik zou dan toch voor Karel Emerald gaan, denk ik omdat ja, het... dat is nou, bekken helemaal met je ja, eens. Ja, want er zit niks Nee, er in zit helemaal niks mijn... in. Nee, joh, maar dat, ja, sorry, het. ik vind het ook een beetje sneu om te zeggen... maar dat is gewoon... die heeft gewoon toevallig een stem, ja. een, een lekkere gemiddelde stem... en iemand bedenkt daar wat liedjes voor... en mm -hmm. dat is gewoon right time, right het place... en voor de rest ja. is het... Uh, ik vind het helemaal niks... Kan het is dus gewoon lekkere muziek. Het is prima muziek voor, het. Het voor de achtergrond met, met ja, de thee en de Ja, als je een afwassen bent en, en, en uh, ja, of dan gaat ze bij dat concert. Maar ja, ik heb het ook bekeken even. en dan weet je ja. van wat zoeken mensen erin. <laughs> maar dan ook, ik vind daar ook niet heel uh, outgoing op het podium dan dat ze nog... Uh, nee, nee. Nee. Maar, nee, dat begrijp ik niet zo. Nee, ik ook niet. Wat maar ik, ik vind het heel knap dat zij als Nederlandse zangeres toch zo erg is doorgebroken in het ja. buitenland. En wel echt... Ja, en ze heeft wel echt een goede stem. Ze ja, heeft natuurlijk een echt een goede stem, stem. Nee, stem nee, dat, ja. dat zeg ja, ja, ja, ik absoluut niet, Maar het is voor nee, de rest niet, maar niet erg spannend. Nee. paar overwaardering dan. Wat is jouw vraag? <laughs> Welke info over jou mag nooit op Facebook terechtkomen? <laughs> oh, oh. <laughs> ja... Dit moet ik nu op de radio gaan zeggen. Ja, want het is geen Facebook. Nee, dat is. Uh... <lacht> Oké, okay, goed punt. Um, met het oog op mijn toekomst denk ik toch dat ik voor mijn huidige cijferlijst... <lacht> oh. <lacht> <lacht> Gewoon voor... Je huidige cijferlijst nee. mag niet op de... Op... Nou, hij op... is niet heel slecht hoor, maar ook niet echt om over naar huis te schrijven. Ga je het eerste jaar wel halen? Ik denk het wel. Dat hangt een beetje af. Ik heb nu net tentamenweek gaan, uh, gedaan. Ja? Die ging volgens mij wel goed. Maar ik ben een ramp met het inschatten van cijfers. Dus, uh... heb jij nog steeds, bestaat dat nog transformationele, transformationele generatieve grammatica van Chomsky? Heb je dat nog steeds? Um... Had ik een grote nou, zucht. Had ik een <laughs> tien, voor. tien voor. Een tien. Had ik een tien voor. Dat zei ook. Dat vond ik, ik dat zo leuk. Ik echt puzzelen. Nou ja, goed. Mag je me een keer gaan helpen? Tien, ja. Een tien, studententien, dat is een zes, toch? Ja, een studententien, oh. dat is, dus je had een zes? Nee, ik had een tien. Oh, ik had okay. echt een tien. Nee, ik schoor. geloof je meteen. Ja, oké. Okay. Nou goed, dus je cijferlijst. En jij, wat, ben je, wat is jouw vraag? Ja, ik kan er niet overheen, maar het is wel een verantwoorde vraag, namelijk: doe je al je lichten uit als je de deur uitgaat? Ja, het is uh, hè, uh, ja, nou, ja, en zelfs de kachel en zo. Uh, oké. Okay. Geef mijn kat wat uh, extra water of zo. En... Nou, het ja, is gewoon... vooral dat je dat je dat, eh, dat ik aan denk aan de dichten of Hoef... nou, een beetje zuinig bent, Ja, ja beetje ja. met energie. Ja. <laughs> nou, goed. Nou nog, nou, nou, nog eentje en nou, nog dan gaan, gaan jullie winnen. Een beetje zeker. Oh joh. Okay. <laughs> Oké, okay, nou. Okay, nou heb je allemaal zelf die dag? Ja. Oh joh, doe normaal. Deze oh sorry, shit. <laughs> nou, Julia, wat heb jij? Ik heb laat je vrouwen oudjes/slash oudjes, niet vrouwen oudjes, vrouwen slash oudjes voorgaan. <laughs> dat het en sta je op in de tram, trein, metro, bus? Nou, ja. Oké, okay, dat, dat dacht dat ik, ik wel. Doe Zo doe ik wel. schat ik jou ja, bij. Ja, ja, ja. Oké, okay, wat heb jij? Wat heb je voor vraag? Ik heb, wat is de beste muziek om de liefde op te bedrijven? Um. Oh. <laughs> je hebt wel mooie vragen. Uh, gaat... Je hebt de leukste vragen, ik ik toch? Ik Ja, zeker. Oké, ja. Iets van Barry White, denk ja? ik. <laughs> <laughs> Inderdaad. Uh, yeah, yeah, yeah, so yeah. Ja, yeah. oké. Okay. Heel goed. En jij? Wat heb jij? Hoe, hoe vaak ga je naar de film en welke film had je liever nooit gezien? Nou, Wat is dit? <laughs> ja, nou, dit is een interessante vraag voor mij. Want ik ga dus nooit naar de film. En ik weet niet eens meer welke ik nooit had willen zien eigenlijk. Dus, uh, ik, ja, ik ben naar de Great Gatsby geweest. En die was wel... Was het was wel ja, aardig. Nou, Plezant, zeg maar. Qua, <laughs> ja. qua film was hij niet zo interessant, maar qua aankleding was hij wel Een bende was Allright, jongens, gaan we weer lekker spelen. Allright. Ik zal <laughs> jullie goed. niet meer aandoen. Ik zal daar een hele leuke vraag voor je uitzoeken. Wij gaan Dark End of the Street. Over. Oh, dat is wel, Ja, van Dan Penn. Die heeft ja. het geschreven. Voor uh, James Carr heeft hij het geschreven. Ja. En welke dame is er ook alweer groot mee geworden die het ook gezongen heeft? Nou. Ja, nee, dat is een, een oude dame. geen idee. We'll look it up, sometimes. Ben je klaar voor? Yes. Toppie. Ding, ding. Doet hij het weer niet? Nee, ik deed het even wel. Ja? Maar goed, ik... Uh... Nou, je kan ik proficeer. Zit hij er goed uh, op? Nee, dat is de stroom, joh? afblijven, <laughs> Julia. Daar blijf ik ook <laughs> Free. That's where we always meet. Hiding in shadows where we don't belong. Living in darkness to hide our wrongs. Darken all the street you and me I know time is gonna take its toll we'll have to pay for the love that we stole it's a sin but we know it's wrong Yes. Ah. Oké, okay, ik, uh, ik, zal, ik zal voor jullie zelf eentje uitkiezen. Uh, oh. Jelle? <laughs> Waar ben je goed in naast muziek maken? Wat kan je met je handen? Um, mm, <laughs> uh, nee. Ja, niet echt veel. <laughs> in, uh, nee, niks eigenlijk. <laughs> Beetje pijnlijk dit. Nee, echt? Jawel. Waar ben ik goed in? Typen, uh... uh, je was te volgen. Oh, ik kan toch? best snel typen. Oh, typen! Oh, type. <laughs> oh, oh, type. <laughs> ik zei kiepen. Oh, keeper. Typen, <laughs> <Keepen, laughs> ja, ik kan heel goed typen. Kiepen, oh, ja, dat kan ik wel. Ja, nee, eigenlijk niet zo goed. kon ah. ik wel een beetje. Oké, okay. goed. Uh, wat had je nou ook al be beantwoord wat je met het Nederlands wilde doen? Had je dat nou al... Niks. Oh, niks. Oké, okay. goed. Je wilt niks nee. met het Nederlands doen. Nee. Nee. Oh. Nou, ik, had dat, ik studeerde dat ook. En toen zei mijn vader, want dat was bij mij al de derde studie. Hè. Ik had eerst oh. de kunstacademie gedaan de toneelschool. En toen uh, Nederlands studeren En zei mijn vader, ja, nou moet je wel echt... Uh... Ik zei, ja maar pap, ik doe het echt alleen maar voor mijn algemene ontwikkeling. En toen ben ik er dus naast gaan werken. Oh, ja. Want uh, ja, dat wordt een beetje begrotelijk, hè. Oké, okay, op wie heb jij gestemd de laatste verkiezingen? Want jij mocht stemmen toch al? Ja, ik mocht stemmen. En waarom? Waarom ik mocht... Nee. Uh, nou, waarom, wat? Oh, wie en waarom? Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel studieontwikkeling nodig. Even ja. kijken. Um, op GroenLinks. Die echt, echt totaal verloren hebben. Maar ik had niet zo'n zin om strategisch te stemmen op van de BVDA. Wat, wat ik op zich dan zou doen. Maar omdat ik dacht, ja laat ik maar gewoon stemmen voor iets wat, uh, wat ik gewoon goed vind. Maar ja, ze zijn totaal ten onder gegaan. Dus uh, ja... Bestaan ze nog? Ik, ik zou het nee. niet weten. <laughs> ja, inderdaad, bestaan ze nog. Uh, ernstig genoeg. Hoe vaak zit jij te grasduinen in YouTube? Nou, ik moet zeggen dat ik dat nu vaker ga doen. Maar ik was nooit zo'n. Uh... Hm? Wat, wat, wat, wat nee, zeg je Jelle? Niks, niks, niks. Vind je zo'n krankzinnige vraag? Nee, nee. Ik had het woord grasduinen nog niet. Nee, ik ook niet. Ik gehoord. vond het een mooi woord. Echt niet? Nee, Echt maar. Echt niet grasduinen? Ah. Nee, dat doen ze niet aan bij ons op de studie. Ja. Nee. <laughs> Grasduinen, mooi woord, toch? Ja, ja, zeker. Ik ken je allebei niet? Nee. nee. Jij hebt Donald Duck ook nooit mij. Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Jij kent het al wel, David? Ja, tuurlijk. Maar David is ook de oudste hier, hè? <coughs> Ja, toch? <coughs> ja, David zeker David gestemd dus en zo. <coughs> hey, waar mag Rutte 2 wat jou betreft nog meer op bezuinigen? Uh, zichzelf. <laughs> Heel goed geantwoord. Ja. <laughs> Jongens, nou gaan nou we even spelen. Want hoeveel nummers hebben jullie nog? Wat hebben ja, we, nou, we hebben ja, er... Kies maar. Ja. Uh... Oh. We hebben er twee nummertjes een doen. Aantal, maar Ik wil even aan jullie vragen wat jullie liever willen nog. We uh, hebben Down and out. Ja, maar dan kunnen we niet die doen. Oké, okay, ja, zo ook goed doen we die. Die doen? Ja. Of When Loving Feels Good. Ik, ik weet het niet, wat is het mooiste, wat is het mooiste uh, nummer? Nou, het is echt of van <laughs> ons of niet van ons. Ja. Yeah. Maar wat je weer van jullie liefste eigenlijk. Ja, dan doen we When Love yeah. Feels Good. Goeie naam. Ja. When Love Feels Good. Ja. Goeie titel. 1, 2, tel maar op. 1, 2, 3. Snacker. Oh. <laughs> stare at me or have you said my name is it the way you left at me yeah, when i had nothing to say see i don't really know you well but it sure felt good and do you feel the same i can't tell but i would make you if i could so why keep holding on When loving feels good, you better stick to it before it's gone. And I stop making games. Because when loving feels good, you better catch sunlight before it rains. Uh -uh, yeah. I feel that you are doubting. Give me one more night and I'ma let you see I'm alright The way that you just keep your cool It makes you even more interesting Although it makes me feel like a fool I wanna turn this into something So I'll keep holding on Because when loving feels good You better stick to it before it's gone And I stop playing again It feels good, cool, feels good You better catch the sunlight before it rains, yeah To approach me is loving takes two, and I know that we both see that I belong to you and you belong to me. I'm gonna beg you for more. I'm gonna knock on your door, 'cause baby you have got to see when loving feels good, you better see to it before it's gone and I stop playing games. So 'Cause when loving feels good, you better get some love before it rains. Ja, dat is nu te, te, te kort denk ik voor nog uh, een nummertje. Dan ga ik jullie uh, uh, gewoon uh, heel veel succes wensen. Dankjewel. Hè? Uh, terwijl jullie... Dus, het is mij niet helemaal duidelijk wat de ambitie van de band is... maar dat is volgens wow. mij jullie zelf ook niet helemaal duidelijk. Ja, gewoon... Beetje ja, we hebben wel zin in maken, veel muziek, muziek maken, hoor. Gewoon ja. lekker uh, ja. muziek maken. Ja. Uh, ja. Maar maken als in creëren. Zeg maar. Creëren. En dan uh, zie je wel wat, uh, waar het schip strandt. En als er dus. nog een... Uh, vrijwilliger nu aan het luisteren is... die uh, organisatorisch talent heeft... en iets in ons ziet. Nou. Ja, hebt het tussenjaar? Ja, nou, ik heb al het... Ja. ja. <laughs> om muziek te maken heb ja, ik heel veel uit. tijd. Ja. Nee, want ik weet... Uh, uh, jouw vader... Uh, uh, David... Uh, ik zat vroeger in een, in een koor... met dertien uh, meiden. En hij hielp ons zingen. Leren oh. zingen. Gaf ons les, ja. En toen, op een gegeven moment zei hij over... nou, jullie moeten een keertje optreden, want dan... dan Weet je wel, dan wordt het wat. En toen hebben we uh, twee jaar uh, door heel Nederland getoerd... met de Case of Tomatoes. Dankzij jouw vader, wat leuk. Goed, nou, dit was uh, het einde. Ik wens jou uh, succes met de studie. oh Arme jongen, morgen om negen uur college. Ja, vandaag hè. Vandaag, oh, nee. ja, straks. Even dit. Uh, en jij pas om één uur. en wat, wat is het college? Wat voor college heb jij? Ja, het is ook het, ook het uh, eerste college van Nieuwblok, maar ik heb gewoon een hoorcollege. Oh ja. ja. Op welk vak dan? Een moderne letterkunde. Oké, okay, van wie heb je dat? Marita Martijsen. Maar oh. het is een gastcollege. Oh ja, nou, dat is wel leuk. Ja, ja. ja hartstikke ja. leuk. En jij gaat morgen, wat ga je doen of dadelijk? Uitslapen. lekker uitslapen. Ga lekker uitslapen. We zijn beste meiden eerst altijd mee, toen ik er hart in de boeken zat. Oké. Okay. Maar nou, woensdag mag, mag je naar, de... Berlijn. Woensdag mag naar Berlijn. Woensdag mag ik naar Berlijn. Ben je al vaker in Berlijn geweest? Nog nooit. Nee, nou leuk Voor zijn Ik uur? zo'n ja, Kijk, heeft er schijnt stad... er meer te gebeuren dan uh, momenteel in Amsterdam. Uh, in Amsterdam, Amsterdam. Oké, okay. Hé hey, jongens, dadelijk een goede reis naar huis. Dankjewel heel dat je hier bent geweest. Dankjewel voor okay. de gezelligheid.